Van der Linde met het NOS journaal. Rond de plaats Baarle-Nassau in Noord-Brabant mogen boeren voorlopig geen kippen, eieren, mest of strooisel vervoeren. Net over de grens in België is vogelgriep uitgebroken. Het Ministerie van Landbouw wil met het vervoersverbod verdere verspreiding naar Nederland voorkomen. Het onderzoek naar de bron van de besmetting in België loopt nog. Sinds vorige week geldt weer een landelijke ophokplicht vanwege een uitbraak op een kippenboerderij in Drenthe. In de Gazastrook zijn zeker vijf kinderen gewond geraakt door explosieven die nog af moesten gaan. Volgens het gezondheidsministerie van Hamas gebeurde dat de afgelopen week. Persbureau EP meldt dat twee kinderen ernstig gewond raakten. Of zij de explosie overleven is niet bekend. Twee andere kinderen raakten gewond toen hun familie bij terugkomst de schade in hun huis in Gazastad bekeek. Sinds het staakt het vuren zijn er volgens de VN honderden blindgangers gevonden tussen het puin in Gaza. De Verenigde Arabische Emiraten leveren een Nederlander uit... die is veroordeeld voor onder meer drugshandel en witwassen. De man uit Nieuw-Vennep moet nog ruim vijf en een half jaar de gevangenis in. Hij werd begin deze maand opgepakt in Dubai. De autoriteiten daar sturen vaker veroordelen criminelen terug... sinds er een nieuw uitleveringsverdrag is. Femke Bol is opnieuw verkozen tot Europese atleten van het jaar. Vorige maand werd Bol voor de tweede keer wereldkampioen op de 400 meter horde. De Europese atletiek federatie riep haar in 2022 en 2023 ook uit tot beste atleten. Ze is de eerste vrouw die de prijs drie keer wint. Bij de mannen werd de Zweedse polstokhoogspringer Amand Duplantis voor de derde keer verkozen tot Europees atleet van het jaar. Het weer, vanavond wat minder buien en wind... maar vannacht neemt de regen vanuit het westen toe. Morgen ook buien, al is het in het zuiden in de middag droger. Er is ook veel wind morgen en het wordt maximaal 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I and always make things complicated. Guess I know ultimately the sort of thing. I know. Ze weet het, Tash uit Australië. Niet te verwarren trouwens met Tash Sultana. Die is 30 jaar en zij is 22. En ze heeft al 81 songs opgenomen en nog nooit een album uitgebracht. Heel bijzondere meid is dit. We gaan luisteren naar de Dodget Brothers, I Breathe You. En dat zijn twee Londense broers. En ze zijn gek op funk en op soul en op dance. Eén speelt gitaar, dat is Greg, Greg Dodget. En de andere is... Een drummer en die heet Carl Dutchett. Luister naar I Breathe You. Ja, dat is me wel wat, hè, dit. Toch? Geweldig, geweldig. Twee jongens uit, uh, uit Londen. En het, uh, het lijkt net alsof elk instrument uh, uh, haaks op een ander uh, instrument loopt. Het lijkt een grote warboel te zijn. En toch klopt het naadloos. Nou, we gaan nu luisteren naar iets heel, heel bijzonders. Hij heet Rob de Boer. En hij uh, heeft een album uitgebracht. het heet Man to You. Rob de Boer is een Ierse Nederlandse zanger. Uh, hij spreekt bijna geen Nederlands meer, maar hij is wel half Nederlander. En hij heeft een geweldig, geweldig album gemaakt. En daar gaan we nu een nummer van draaien. En volgende week hebben we hem aan de telefoon. Rob de Boer met So Hard To Forget. shake as the tram quake Nou, dat is moeilijk voor te stellen, hè? Rob de Boer, hè? Nee. nee. <laughs> heel... Ja, ik moest even gniffen ja. om de naam, maar kijk wat hij presteert, en ik ben helemaal verliefd op het saxofoonpartij uh, wat hij op deze ja, ja. single laat horen. Ja, het is heel bijzonder, heel ja. bijzonder. Volgende week gaan we gaan we spreken. We gaan nu door naar uh, twee Duitsers: Joshua Milo en Clara Lucas. Dat zei ik toch niet te, met te veel ironie, hoop ik. hè? Nee, absoluut niet. Over Duitsers? Hè? Nee, maar nee, ik, nee. Ik, nee ik, dus is het... het is hetzelfde als op de boer die heel serieus muziek loopt te maken. en een half Nederlander en een half Ier is. Ik je zal van mij geen kwaad woord horen over Duitsers. Want het is een goed volk. Ja. Ze uh, weten niet waar het gaspedaal zit als ze in Zandvoort komen met hun auto. Dat is één ding. Ja. Uh, maar, dat, maar dat vergeven ze toch? He? We kunnen zelfs een klein voorbeeld nemen. Ze stoppen bij een zebrapad. En dat moet je bij die zandwoorders nog maar afzien nee. te wachten. Maar goed, we w gaan het over muziek hebben. Waar is die achtergrondmuziek eigenlijk? Die... die heb ik nog wel, maar ik denk ik zet hem nog even niet aan. Maar nu w wat zal ik, ik... hem wacht, wacht, wacht, wacht even. Waarom wil je hem nog even niet aanzetten? Nou, omdat de gesprekjes nogal erg kort van stop was. En dan laak ik hem even uit. Nou, en nu nee, nee, is die de, iets, nee, iets langer. Nee, nee, je, je bent consequent of je bent het niet. Nee. Nou ja. Ik wil dat achtergrondmuziekje gewoon horen. Okay. Dat, vind ik, dat vind ik vrolijk en Echt. gezellig. We gaan luisteren naar dus twee Duitsers, hele goeie. Joshua Milo, dat is een synthesizer wizard en een vocaliste Claire Lucas. En dit is een heel mooi gevoelig lied dat aan het slot lekker heftig wordt. Save Your Soul For Me. been Dit zit er nog achter. Ik weet niet wat je precies gedaan hebt, maar dit, dit zit er nog achter. Ja, maar dat, dan zet je dat toch uit, of niet? Ja, zeker, maar, maar, waar, maar, maar waarom laat je dat horen dan? Nou, ik, ik, omdat hij het, het bestand of het ja, spelletje waar, waar ik het mee af speel. <laughs> Die geeft dan nog 30 seconden aan. En dan zie ik niet of het nummer al nou geëindigd is of niet. Ja, dat, dat is gewoon het nadeel. Ja, ja, we zijn hier een leuk programma aan het maken. Dat gaan ik we nu ook met, uh, met verder, hele, hè? Zullen we dat maar doen? Met hele goede muziek, ja. toch? Ja, nou, zijn ja. we. Nu. We zijn er goed in. We zijn er goed in. Ja. We gaan door met Robin Albers en Plastic Dreams. Nee, JD. Plasti JD toch met Plastic Dreams. Zie ik, uh, of zie ik dat nou verkeerd? Ro Robin Albers is JD. En JD is Robin Albers. Oh, ik, ik zie op het, uh, op het scherm een heel wat ja. anders staan. Ja, sorry, ik uh, goed. en uh, we hebben aan de telefoon. Hé hey man. Hé hey Mick, hoe is het met je? Ja goed jongens, hoe is het met jou? Want kijk, ik ben, we zitten zo in de muziek hier dat ik helemaal ben vergeten om te vertellen dat het natuurlijk het ADE is. Hè? Het Amsterdam Dance Event. En, en dat is jou daarom een mooie gelegenheid en een mooie excuus om jou aan de telefoon te krijgen. Ja, ik ben nu weer onderweg. Sterker nog, ik ben dan parkeren bijna nee, in de parkeergrijze. Maar ik blijf er buiten staan. Anders ben ik bang dat ik mijn signaal verlies. Dus ik ga even buiten op de stoep staan. Oh jee. Wij hebben niet genoeg budget om die uh, boete te betalen, uh, Robin. Heb ik wel. Oh, oh goed. Gelukkig. Ja. Ja, we, nou, Goed dat we dat weten hier bij ZFN, daar kunnen we vaker bij aankloppen, denk ik Ja, door de, die je net draaide, door de plaat die je net draaide heb ik genoeg budget om een boete te betalen. <laughs> nog steeds? Echt waar serieus? Ja. Echt? Dat is, niet te dat is niet te geloven. Ja, er komt nog steeds, ja, er komt steeds uh, redelijk wat geld binnen via de Bume elk jaar, al jarenlang, al, al, al ruim 24 jaar. 34 jaar. Ongelooflijk, ongelooflijk. En het is ook echt, want als je de, de dingen ook leest daarover... Robert Owens, hè, de, ook niet de eerste, de beste... die heeft er gewoon echt bijna vastgeplakt in zijn plaatkoffer. Plastic Dreams. Dat is een plaat die hij gewoon ja. altijd standaard bij zich moet hebben. Ja, het is ongelooflijk dat als je in een, in een, uh, een ogenblik... waarbij je uh, niet weet wat je doet eigenlijk... doordat ik beneveld was... zoiets kan maken wat zoveel impact heeft... Toen, daarna en nu nog. Ja. Dat is, soms besef ik het me niet... maar ik denk wel dat het, dat het iets is waar het uh, ja. blijvend is. Oké. Okay. Wat mooi. Eigenlijk ben jij een soort uh, Obelix. Uit uh, Asterix en Obelix. Want die, die, die is ooit in een pot met, met, met, met uh, toverdrank gevallen... en hoefde daarna nooit meer te gebruiken. Dus voor jou, die benevelde situatie toen je deze plaat maakte... was voor jou genoeg. Dat was het. Toch? Qua beneveling. Ja, ik heb danen, nuchter heb ik er nog eentje gemaakt, dat was Fiesta. En, en ja. nog nuchter heb ik er nog eentje gemaakt, Summer Jam. Ja. En toen heb, heb ik ook een keertje Jordi Banal gemaakt, toen was ik heel erg nuchter. Ja. En uh, ik denk, hoe, hoe minder nuchter je bent, hoe mooier de platen je maakt. En als je dat ook vergelijkt met de geschiedenis, noem, uh, noem maar de Doors of de Rolling ja. Stones of ja. elke grote, zelfs respecterende groep. De, uh, je moet namelijk, uh, ik, ik zeg niet, je moet... Maar ik denk wel dat je als, je, als je luikjes, luikjes opent in je, in je bewustzijn... door geestverruimende middelen te gebruiken... Ja. dan kom je in een ander level wat muziek maken betreft. Nou ja, Ik, ik geloof dat. Want ik geloof ook dat er een enorme breuk in de, in de geschiedenis van de mensheid is. Dat opeens, eh, zag je aan de, aan de muurtekeningen, dat we opeens intelligent werden. Dat is ook niet zomaar gebeurd volgens mij. Want er waren in die tijd natuurlijk heel veel medicinale planten... In, in, in, die in het wild groeiden. Dus ik bedoel... Hè? Snap je wat ik bedoel te zeggen? Ja, natuurlijk begrijp ik het meek. Maar ik begrijp dat het geen aanzet moet zijn om muziek te maken... en nee. daardoor zeggen van ja, gebruik een jointje en maak een hit. Nee, nee, nee. Dat, was, oh, dat zou je van mij helemaal niet horen als ze spelt. in van mij ook. Van mij ook, nee. van mij ook niet. Maar ik, ik zeg wel tegen mensen... Kijk, ik, ik gebruik niks meer. Ik, ik rook niet meer. Ik gebruik geen wiet nee. geen, geen meer. Maar ik weet nee. wel... Ik had nooit die plaat kunnen maken... Ja. zonder een paar trekjes van die pretsigaretten te nemen. Nou... Dat is, dat is heel eerlijk en, en, en ook ja, helemaal verklaarbaar ook eigenlijk, hè? Ja. Ja, jongen. Ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat de verklaring is van de, van de magie van een nummer... omdat je, ja. ik denk dat je sommige nummers niet nuchter kan maken. Maar nou. Dat wil niet zeggen dat je, dat je dat moet gebruiken om een goed nummer te maken. Er zijn genoeg goede nummers die technisch en met verstand gemaakt zijn... maar mm -hmm. dit heb ik echt met het gevoel gemaakt. Ja, mooi man. Fantastisch. En, en still going strong, hè? Vorig jaar, dat was het even een geintje, maar het, ging, het was de manier waarop ik het bracht, denk ik. Toen ik jou als, als, als een, eenmansjury jouw persoon van het jaar maakte vorig jaar. Maar dat was toch ook, daar kon ik toch niet onderuit. Dat was toch ook een bizar jaar voor jou ook. Ik bedoel, het Metropoolorkest, bij 750 jaar Amsterdam gewoon <laughs> jouw blessing Dreams speelt. Ik, ik noem maar wat, weet je wel. Een, een Moby. Die, die uh, Plastic Dreams als de ultieme plaat. waardoor hij eigenlijk Moby geworden is. Uh, uh, uh, uh, uh. Ik bedoel, dat is toch bizar? Ja, toevallig was ik. gisteren had ik het Buma Stabbery-idee. was ik met Marcelo. had ik een heel diep intens gesprek met Marcelo. René van der Weijden was erbij. Ja. En toen zag, zei Marcelo ja. tegen mij: Ik zie jou. Robin, als de onwrikbare. Mm -hmm. De rots. De rots in de dance. Mm -hmm. En vergeet niet. Uh, Lil Louis Vega, wat ik, die ik heel hoog opstandig voor mijn mm -hmm. held is, die sprak ik aan over jou. En die zei voor mij, Lil Louis Vega stelde tegen Marcel, mm -hmm. van voor mij is JD een held. Mm -hmm. Want die heeft, die heeft een heleboel veranderd in die scene. En vergeet ook niet, zegt die Lil Louis Vega tegen Marcel, dat na hem ...heel veel orgelplaatjes werden gemaakt. Mm. Omdat ik eigenlijk een, een orgelplaat maakte. Mm. Dat nummer staat ook een beetje bekend als de, de Organsong, mijn nummer. Mm. O, of de Belsong, omdat er zo'n bel in zit, weet je wel. Nou? Ja, ja, ja. Ja. Nou, dit is, ja en, en je maakt nog steeds mooie muziek? Ja, gelukkig ja? wel. Wat, ja. Wat, wat, wat, wat is jouw... Kijk, natuurlijk, je draait veel op, op ADE. Maar heb je ook nog een soort netwerkachtige functie? Of, of, of, of helemaal niet? Jawel, ik heb wel wat genetwerken. Ik ben niet zo van een netwerker, maar als je nee. dan iemand spreekt die interessant is en die vindt mij interessant. Ja. Dan ga ik wel vragen van, dan ga ik wel doorvragen. Wat doe je? Mm. En kan ik wat voor jou betekenen? Dan kan ik van mij. Dus ik heb twee, twee mooie linkjes of drie mooie linkjes gelegd. Oké, okay. mooi man. Fantastisch. Hartstikke goed. Ja, ja, ja. Dat is mooi. En, en ga je, want het is nu, nu zaterdagavond, het is vijf over half negen. Ga je nog iets doen? Ga je nog draaien vanavond? Of? Ja, ik ga vanavond draaien in Heinekenhoek, dat is okay. het wedleidsplein. Dus ja. En er is een feest dat heet House Legends, ja. waar ik inmiddels bij behoor, uiteraard. Samen met Ronald Molendijk, met Jurgen, eh, met Genee van der Weiden ja. en met nog wat andere leuke mensen. Wie? Ja. Ja. DJ Jean. DJ Jean ga ik daar uh, draaien. Ja. Uh, we zijn nu aan het parkeren, want we gaan uh, even wat eten. Wat goed, man. Nou, Als je Molendijk ziet, doe hem de hartelijk groeten van me. Want uh, ik doen, een paar dagen geleden hebben we nog samen op het podium gestaan, gekkigheid uitgehaald. Met, uh, ja, ik zag het. Dat was, ja. dat was weer heel vermakelijk, allemaal. Goeie gozer. Ja, en, en jij bent ja. een grote held van me. En, uh, en fijn dat je even voorbij kwam. We gaan nu die, nieuwe, wel, die nieuwe track van je draaien. Hoe heet die ook weer? Ja, perfect. Leave it. Ja, en het is een remix van? Naar Kres. Kres. Oké, okay, Robin, dankjewel. Dankjewel, Mick. Leave It van Robin J.D. Albers. Het is wel grappig om te zien dat... Er gebeurt wel eens dat een, een, een artiest, een, een muzikant... een remix laat maken door een bekende dance producer of zelf iets doet in de dance, maar je ziet het bijna nooit andersom. Dat een bekende DJ een, een, een, een zanger wordt en een, een album uitbrengt... zoals een zanger een album uitbrengt, weet je. Nou, deze Italiaan, die heet Walterino dit nummer heet Father and Son. En het is van het album Beautiful Souls. En die zit eigenlijk een beetje aan de goede kant van de kitsch. Zoals ik het meeste uh, middle of the road uh, noem. Dit is een beetje tussen kunst en kitsch, zeg maar. open wide, we laugh and we danced to the tune of the night. Father and son, forever feels right. Together we sing Er is ooit een, een Italo house DJ en, en nu is hij zanger geworden. En dat is niet onverdienstelijk. Het is natuurlijk wel een beetje aan de, moet ik zeggen, een beetje aan de, aan de softe kant. We gaan nu iets beluisteren. Dat is een stukje, ook, het is ook soft, maar toch anders. Dit is Oele Beru met Songs in Change. Take a look around Helemaal geweldig dit. Nou, over geweldig gesproken. We gaan iets spelen van Walter Becker. Dus wil je denken, dit uh, programma, Boskamp Geten, gaat over uh, onbekende grootheden. Nou, je kan uh, Walter Becker van uh, Steely Dan, uh, zeg maar, het, uh, de compaan van uh, Don Fagan... die kan je geen uh, amateur meer noemen natuurlijk. En ook niet iemand die pas kon kijken. Die man die heeft zijn sporen wel verdiend uh, door de decennia heen, zeg maar, vanaf de jaren zeventig. Dus ja, wat moet ik zeggen? Hij is overleden een aantal jaren geleden. Maar waarom ik, hij toch in het programma past. is omdat we gaan een trek draaien van een album. Dat album, solo, solo album van Walter Becker. terwijl alle aandacht voor solo albums altijd naar Don Fagan gingen. Die albums van Walter Becker, de twee gemaakt. die uh, uh, werden zo slecht uh, ontvangen. dat, dat de, de, de release uh, uh, lang werd uitgesteld. Echt krankzinnig. Nou, dit is in ieder geval Book of Liars. We'll get over the things we've done and the things we've said. But not just now, girl. And well, I can't remember exactly what it was I we had. You waited so long, girl, and I came so far.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 A star in the book of lies by your name you Hung a star in the Book of Lias by your name in my book of liars for your name You know I'm gonna look in the book of liars for Heel bijzonder dit. Walter Becker als zanger. Nooit hoor zingen op een uh, Stiliden uh, album. Maar het laatste Stiliden Stili, Stili album wel. Ik kom niet maar bewoorden woorden. Die wel. Uh, volgens mij zelfs twee songs heeft hij gezongen. Maar de rest niet. Nou, in ieder geval dank dat je uh, bent blijven luisteren naar ons. Dat vinden we heel fijn. En uh, we gaan luisteren naar een man. Ook een Nederlander. Het Sam Wilder. Hij woont wel in, uh, in L.A. En dit nummer heet Trouble. En uh, tot de volgende week. Cute face from the north, call it withdrawal. Didn't take long for my world to revolve. Having her around for a little more. You could say I'm obsessed and in awe oh, with every part from the start. And I had no idea what she had in store for me. Oh. When my friends think that I lost track. Come the fight and you and me I'm to walk away. I'm everything like your style. Oh, they can tell I'm playing with fire. I won't let my hesitance. I love I'm loving it, I'm nervous. You're my friend. I never really thought much about walking away. Every damn day I maintain this illusion. Sometime soon I might be finding a way eliminate any confusion. Set that record straight. Stop giving me a reason to stay. But you already know I could never leave. But how could this be so wrong? It feels so right when I'm in your own. I won't admit my hesitance. Babe, all I